Een uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël en Iran hebben elkaar vannacht weer aangevallen. Israël zegt dat in Iran locaties voor het lanceren... en opslaan van de raketten werden bestookt. Iraanse staatsmedia melden dat in de stad Gom een kind is gedood... toen een projectiel insloeg in een gebouw. Uit Teheran, Isfahan en Tabriz kwamen berichten over explosies. Of daar slachtoffers zijn gevallen is onbekend. Israël zegt dat Iran vannacht vijf raketten afvuurde. Boven Tel Aviv kwam de luchtafweer in actie. In de buurt zou een gebouw door brokstukken van een luchtafweerraket zijn geraakt en in brand zijn gevlogen. Over slachtoffers daar is nog niks bekend. President Trump vindt dat Amerika zich niet aan de nieuwe NAVO-norm hoeft te houden. Waar hij bij andere landen wel op aandringt.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 Een groot deel van de A10 in Amsterdam is dicht... omdat de hoofdstad vandaag zijn 750-jarig bestaan viert. Op de Ringweg is een festival. Er is een hardloopwedstrijd en er worden huwelijken gesloten. 15 kilometer snelweg is daarom dicht. De Ring A10 West, Zuid en Oost gaan pas morgenmiddag weer open. Tot die tijd moeten mensen omreizen. In het openbaar vervoer zal het waarschijnlijk daarom druk zijn.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 van de man op de gitaar voor de muziek. En het arrangement werd gezongen door Maggie Riley. En die samenwerking tussen Maggie Riley en Mike Oldfield zou ook nog een stand krijgen in bijvoorbeeld To France. Moonlight Shadow hoorde je aan het begin van deze weekendeditie... van vandaag de dag. De weekendedities zijn de varianten van vandaag de dag van Door de Wek... Maar dan in het weekend, op zaterdag en zondag... allebei een uurtje korter door de week tot tien uur. En op zaterdag en zondag van zeven tot negen... aan het begin van wat een tropische dag beloofd te worden. En in die weekendeditie van vandaag de dag... hebben we om half acht en half negen het lokale weer... hier in de 023-regio. En het verkeer, het is een enorme chaos... en een drukte en afgesloten en dingen die het niet doen... Let op als je je gaat verplaatsen en dat moet bij voorkeur met uh, openbaar vervoer wat wel rijdt, de benenwagen of de fiets. En verder hebben we nieuws over dingetjes die uh, weer uh, nieuw zijn en uh, lekker vet en uh, glibberig naar binnen glijden. En we gaan ook nog even kijken naar een verplaatste koffieshop. De een is er blij mee dat hij uit zijn werk vertrekt en de ander hier in Haarlem vindt het helemaal niks... Want die zijn de nieuwe ontvangers en daarmee dus de nieuwe buurtbewoners van die verplaatste koffieshop. En het wordt inderdaad heel heet en er wordt geadviseerd om veel water te drinken. Maar Adel, die neemt even na zeven een glaasje weg. How, so How can we both become a version of a person we don't even like? het uh, wordt het feest. We hebben al wat feesten achter de rug, Vierplasfestival, Houtfestival, Bevrijdingspop bijvoorbeeld. En er komt nog heel veel aan, Zandvoort bijvoorbeeld, het circuit, maar ook uh, nog uh, yes or no. En dan vergeet ik er vast een paar. Gelukkig wonen we in deze regio. Boren in de Zee. in ieder geval is dit niet de periode om daar te wonen. gelukkig de in deze juli in de regio. Vol op oh, oh. activiteiten en En We gaan nog een keer naar Zandvoort ook, met Haarlem 105. In de korte ook. Er is een, een weekend houdt allemaal in de gaten, want dat Haarlem 105 kom je ook zomaar op straat tegen. Behalve de gebruikers. En de eigenaar zit verder eigenlijk vrijwel niemand te wachten op een coffeeshop in zijn omgeving. En uh, door de verhuizing van een koffieshop in de Vijfhoek... kunnen bewoners van die Vijfhoek hier in het centrum van Haarlem opgelucht ademhalen. Want de koffieshop die daar lange tijd gevestigd zat aan de Doelstraat... en tot veel overlast leidde, die verhuist naar het industriegebied Waarderpolder... waar het komt te zitten in een voormalig eethuisje aan de JW Lucasweg. Maar ook in die Waarderpolder zijn ze dan op hun beurt... weer niet blij met die nieuwe aanwinst tussen aanhalingstekens want de overlast verplaatst dan van de Doelstraat in de Vijfhoek... naar de Waardepolder-Lucasweg, waar overdag en s avonds heel veel doorbezoekers en klanten van die coffeeshop... natuurlijk wordt gereden op scooters en op auto's. Mensen die op de stoep parkeren even voor de deur blijven staan... met hun scooter of auto om de coffeeshop even te bezoeken. En vervolgens weer gaan er is een hoop bewegelijkheid rondom zo'n coffeeshop. Maar in ieder geval in de wijk Vijfhoek, hier in het centrum van Haarlem. Na de verhuizing van deze koffieshop naar de Waardepolder. Daar in ieder geval reden voor die bewoners om de vlag uit te steken. En een slaak van verlichting te slaken. Meer nieuws en informatie op de website van het nieuwe 105 www.haarlem105.nl only i could do the chore i leveled up the score bring life into my core Dacht hebben we dan, noemen we ons de Kings of Lien met You Somebody. uit de buurt. En Lien is Haarlem 105. Deze komt ook uit de buurt. Hij woont hier, we hebben hem ingepikt, hij komt eigenlijk uit Delft... maar woont al lang in Haarlem. Meneer Van Vilsen. night You got something that I can't explain So hard to get So different But can't forget forbid. I'm into it oh, You got me just like that De is Lover van Van Velsen. 2019 moest de corona nog komen. En uh, de inval in Oekraïne. En van uh, een band is het nu ook in Israël en Iran. Wisten we allemaal nog niet. We waren toen allemaal nog rustig en tranquilo muziek aan het maken... tenminste mensen van Velsen wel met zijn zit Lover. Je moet wel onder de steen hebben geleefd als je niet hebt gemerkt de afgelopen tijd... dat het vandaag een tropische dag gaat worden... Het kan zomaar 1, 32 graden worden in de regio. Heel heet uh, en heel veel zonnekracht. Dus dat wordt smeren, smeren, smeren geblazen. En uh, heel veel vocht tot kun je nemen bij voorkeur water. Morgen is het dan ook nog warm. Minder warm dan vandaag, 27 graden. En heel af en toe zit er dan wat bewolking voor die velle, krachtige zon. En de dagen daarna gaat het weer wat koeler worden. En vanzelf wil je met dat prachtige weer natuurlijk erop uit... en niet thuis binnen blijven zitten... Al is de tuin of het balkon ook altijd nog een optie... want als je erop uitgaat, hou er dan rekening mee dat niet al het OV rijdt... en dat je dus bij voorkeur met de benenwagen of met de fiets gaat... want ook op de autowegen is het een drama. Er is van alles en nog wat afgesloten. Het is te veel om op te noemen, maar bijvoorbeeld de ring in Amsterdam... met uitzondering van het gedeelte aan de noordkant... is helemaal dicht voor het feest op de ring. Dus daar zit alles vol dicht. Het openbaar vervoer rijdt dit weekend niet naar Zandvoort. Juist dit weekend rijden er geen treinen van en naar Zandvoort. Dan moet je dat dus met uh, ander openbaar vervoer doen... wat op het zit of bij voorkeur dus ook weer met die fiets. En dan gaat er vanaf zondagavond ook heel veel dicht. De A5 gaat dicht, de A4 gaat dicht tussen Bottenvoerdorp en uh, nieuwe, sorry, dus de nieuwe Meer en uh, de Hoek... Uh, de A9 gaat dicht tussen Bad Hoeverdorp en uh, uh, Nieuwemeer. Dus uh, hou het allemaal in de gaten, want dat heeft allemaal met die NAVO-top te maken. En ook dan is het uh, aan te raden om eventueel ander vervoer te nemen dan het vervoer over de Rex autoweg Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij nieuws vind je op haarlem105.nl en daar vind je ook meer over onze programma's. Arnhem 105.nl 105 I was trying to swim through an ocean of rain I was hoping... Yeah. Praying. Oh, the praying, all the pleading, on oh, my bending knee heart Vandaag de dag is er elke dag, iedere radiodag op het nieuwe 105. Wordt afgetrapt door Vandaag de dag door de week. Beginnen we om 7 uur, dan zijn we er tot 10 uur. En in het weekend is er de weekendeditie van Vandaag de dag. Begint ook om 7 uur, ook die beide weekenddagen. Zowel de zaterdag als de zondag worden afgetrapt met Vandaag de dag. Ook van 7, maar dan tot 9. Ze zijn er weer sinds afgelopen donderdag. En ze zijn lekker zilt, zout, vet. En lekker glibberig. Ze glijden zo naar binnen. De Hollandse Nieuwe is er weer. Officieel is, de, is het haringseizoen van start gegaan. En vanaf afgelopen donderdag kwamen de eerste Hollandse nieuwe weer in de handel. Een jaarlijkse traditie. Visliefhebbers kijken er naar uit. En in Zandvoort, in onze regio, stond er alweer een enorme rij bij de Haringkarpenstrand. Waar ze stonden te popelen om het nieuwe visje te proeven. En uh, waarom is hij nou zo lekker dit jaar? Uh, zout, niet te zout, zacht en gewoon perfect. Hij is uh, lekker glibberig en lekker dik. En dat komt ook omdat hij behoorlijk wat plankton heeft kunnen eten, die Haringkarpenstrand die wij dan nu eigenlijk gekaakt en opgemaakt, gezouten en ingemaakt kunnen gaan eten. Vanaf afgelopen donderdag is de Hollandse Nieuwe er weer. Meer nieuws en informatie van het nieuwe 105? Hier op de website www.halem105.nl Soms maak ik een bom, soms maakt ze me gek. Op shit, terwijl ik alles al heb. Maar, maak me gek, mama. Maak me gek, mama. Maak me gek.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 Mama, she makes me crazy, mama. Maakt me gek, mama. she me, gek, mama. me gek. Soms maak ik een bro, soms maakt ze me gek. Ruzie shit, terwijl ik alles al heb, maar. Me gek, mama. Ze me gek, mama, she makes me mama. Ik maak je boos, maak je gek. Het is vloed, het is app. Maar de ruzie van vanochtend maak ik goed in het bed. Jij bedoelt wat je zegt. Net iets anders dan ik hoor. Maar wat ik voel voor jouw mammy, er is niks wat dat verstoort. Ze viel me weg en trek me aan. Ik til erop en kleed haar uit. Het is dat we al samen wonen, Anders ging je mee naar huis. Wij zijn Ying en Yang, Samen in het midden kou van haar. En ik zou niks anders willen Soms maak ik er vol, soms maak ze me gek Ruzie om shit, terwijl ik alles al heb, maar mama gek, mama, te, Maak me gek, mama, ze maak me gek, mama Maak me gek, mama, gek mama, Soms maak ik er vol, soms maak ze me gek Ruzie om shit, terwijl ik alles al heb, maar Maar de clip blijft altijd hangen. En dat is en blijft natuurlijk iconisch, die Freddie Mercury. Met uh, opgepompt en opgeveund haar krulspelden erin. Met een snor en een rok aan. En dan maar stofzuiger geblazen in zijn eigen gezellige roze woning. Goeiemorgen zonneschijn. Zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen zonneschijn. Het kan zo gezellig zijn. Goeiemorgen zonneschijn. Lachen doet je echt geen pijn. Goeiemorgen zonneschijn. Missen alle dat is fijn. Goeiemorgen zonneschijn. Je kan maar beter vrolijk zijn. Het nos van 8 uur. Einde eerst uur vandaag, de weekend editie na 8 Nog een vol uur tot 9 uur. When you're around the circles When barely see the sun When you're walking on a tired road, led. And je trying to hold on Have a little faith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 When the present is a hazy daydream, and you find it hard to grasp, have a little faith. You'll see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually; it comes in.